In Londen is het hoogste gebouw van Europa geopend. De Shard, ofwel de Scherf, is 310 meter hoog. De wolkenkrabber lijkt op een enorme glas-scherf. De Britse prins Andrew was afgelopen avond bij de openingsceremonie. Die werd afgesloten met een lichtshow op het glazen gebouw. Ook de premier van Qatar was bij de feestelijke opening. Zijn land is gedeeltelijk eigenaar van het gebouw. In de wolkenkrabber komen appartementen, kantoren, een vijfsterrenhotel en restaurants. De bouw van The Shard in Londen heeft meer dan twaalf jaar geduurd en kost in totaal bijna 2 miljard euro. Het weer nog vannacht in het zuiden en zuidwesten nog een bui, overdag bewolkt en meer buien, later ook nog zon en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Naar aanleiding van het overlijden van Gerrit Komrij... is het een beetje een poëtische uitzending geworden. Want uh, nou, mocht je de behoefte voelen om uh, voor te dragen... uit het werk van Gerrit Komrij... dan ben je van harte welkom om te bellen naar 0800-1121. Er zijn ook andere manieren om dit programma te bereiken... en dus ook te vullen met jouw input. En dat doe je door te mailen naar nachtzusterapenstaatjeomropmax.nl... Of te twitteren via @nachtzuster Of te chatten via www.nachtzuster.net. En waar draait het allemaal om? Behalve Gerrit Komrij natuurlijk ook de vragen en de antwoorden. En er zijn nog een hoop vragen onbeantwoord. Dus mocht je een antwoord weten, bel dan even naar 0800 1121. Zo wil Jan graag weten wat nog het nut is van het feit dat de kerkklokken s'nachts slaan. Dus dat ze nog steeds de tijd terug aangeven om drie uur en om vier uur en om vijf uur. Al hebben we inmiddels wel al gehoord dat sommige mensen dat echt heerlijk vinden. Maar het is natuurlijk een oud gebruik. Waarom uh, wordt dat nog steeds in ere gehouden? Als je dat weet, laat het even weten. Mevrouw Groenewegen wilde graag een reactie uh, op de uitkeringen. Waarom bijstandsgerechtigden minder krijgen dan AOW'ers? Nou, die vraag is al een beetje beantwoord. Maar mocht je nog willen toevoegen, dan kun je ook altijd even bellen. Mark is op zoek naar een doping-expert. Want hij wil heel graag weten hoe het nu zit... met die verhalen uit het wielrennen en het hardlopen. Waarom worden daar de verhalen over doping steeds weer opgelepeld? Terwijl bijvoorbeeld over tennis of korfbal, daar hoor je nooit iets over. Zo is ook al het een en ander over gezegd, maar je mag nog bellen naar 0800-1121. Claudio zegt dat het al zo'n tijdje niet heel hard gebliksemd en geonweerd heeft boven de Randstad, Amsterdam. Klopt het dat onweer vaak opduikt op dezelfde plek, wil hij weten. 0800-1121. En Adil, die wilde een pizza quattro formaggio eten en die zag daar heel groot op staan, dokter Oetker. En die vroeg zich af, wie is dokter Oetker en was het wel echt een dokter? Mocht je het weten, 0800 1121. Vier minuten over vier is het traditioneel het moment bij nachtzuster van Omroep Max op Radio 1 voor een stukje disco. En dat is vandaag geworden Ryan Paris en Dolce Vita. lights and music on I love is made in the Dolce Vita Nobody else than you Zoals beloofd, hè. altijd om vier minuten over vier een discoplaatje. En uh, nou, vandaag was dat discoplaatje dus het uh, plaatje van Ryan Paris Dolce Vita was het. 0800-1121, dat uh, mag gewoon uh, nog steeds gebeld worden hoor, dat nummer met vragen en met antwoorden. Harry, goedenacht. Dag dame. Hallo. Hallo. Uh, ik had het over dokter Utkar, Utkar. Ja. Ja. Yeah. Nou, dat is van oorsprong een Duitse firma. En eh, die dokter Utker heeft het procedé uitgevonden om allerlei producten in gedroogde vorm op de markt te brengen, zoals puddings. En eh, de naam dokter Oetker, dat komt voor in Duitsland, daar heb je dus een, de oor met een omlood daarop. Ja. Yeah. En, en dat heet aan zich, in Duitsland noemen ze dat dokter Utker. Maar omdat, oh. op heel, maar omdat op heel veel uh, schrijfmachines van die tijd uh, geen eh uh, aanslag was, mocht, m kun je dat in het Duits opvangen door OE te schrijven. Oké, okay. ja, dat klinkt dus. heel logisch. Maar was het nou een dokter ooit? Ik dacht het wel. Ik dacht het wel omdat die man uh, dat procedé heeft uitgevonden. Dus het, het moet ergens een, uh, ja, een, een dokter of een... Uh en uh, ja en ik benoem je dat een, uh, een hoog hooggeleerde uh, man zijn, dus die ja. uh, zijn dokter die op, op een of andere uh, werkstuk stuk heeft gemaakt. Ja, dat zal, het zal in ieder geval een slimmerik geweest zijn. Ja, dat dacht ik ook. Zo wou, <laughs> ik, het eigenlijk zeggen. Zo wou ik het eigenlijk zeggen. En uh, daar komt het dus... En in Nederland noemt het dan... Dan schrijven ze dat OE en dan zeg, wij zeggen wij Oetker. En in Duitsland zeggen ze Utker. Maar moet ik dan nu, om het goed te doen, Oetker zeggen of Utker? Nou, in het Nederlands uh, is Oetker goed. Ja, in precies. Het is alleen een kwestie van uitspreken. Maar ik hoor bij jou een licht Duits accent, of lijkt het maar zo? Ja, daar heb je gelijk in. Dus, uh, de, ik woon vlak tegen de Duitse grens aan. Ah, maar zeg je dan Utker of Utker? Wij zeggen... Ja, ik zeg Utker. Omdat of, ik dus... Uh, of maak ja, je zelf je pizza's? Omdat ik... Nee. Maar snapt u? En die firma die is ontstaan en die heeft zich dan verder ontwikkeld. Ze begonnen dus met in gedroogde vorm voor pullingetjes. En ja, en dan gaat dat verder. Dan blijven ze steeds zoeken naar producten die ze kunnen maken. En uh, als je, je alleen op dat, dat kleine stukje uh, concentreert, ja, dan ben je op een gegeven moment ook een beetje uitgetut. En daarom zijn steeds ontwikkelingen van, er kwamen dus de pizza's en, en, en meer dingen. En ik, ik denk dat een of andere groot concern eh, dokter Oetker heeft overgenomen. Ik, uh, ik krijg er een beetje honger van. Ja, ik ook. <laughs> want want er zijn heel veel lekkere producten bij. Ja, hè? Ja. ja. Nou, bedankt, Harry. Ja, en en ik wens u, u verder nog een hele fijne uitzending ja. en een prettige nacht. Goedenacht. Goeite nacht voor Dag. Peter. Hoi. Hallo. Hallo. Wat uh, kunnen we voor elkaar betekenen? Ja, uh, nou ja, uh, Gerrit is dood. Wat zeg je? Ik zeg, Gerrit is dood. Ja, Gerrit Komre is uh, overleden. Ja. Ja. ja. En ik zit hier al een, uh, een tijdje te, te vloeken op de bank. Ja. Oh, dat is, ja, het is natuurlijk niet, niet best. Zeg maar voor de Nederlandse literatuur? Nou ja, nee. Nee. Ja, ik denk nee. Bij dat soort gevallen, denk ik altijd: wees blij wat je hebt. We hebben, we hebben een hoop gekregen, maar ja, ik begrijp het wel. Ja. ja. En wat betekent die voor jou dan? Uh, ja, best wel veel. Ik kon uh, nou, er geen, van, geen verhaal van maken van: oké, okay, ik ken de Gerard persoonlijk, zeg maar. Uh, laat ik gewoon een gedicht voordragen. Ja. Uit, uit zo'n uh, bundel uh, Spaans benauwd, uit uh, 2005. Ja. Er zit een, uh, een gedeelte in dat heet Dood. Nou, is wel toepasselijk. Ja. ja. En het is gedicht uit, uit, uit uh, dat hoofdstuk heet Schrikbeld. Oké, okay. ik doe wel weer muziek, joh, want ik vind op een of andere manier dat, dat vind ik mooi. Ja. Stukje afbakening. Precies. Ja. Uh, Schrikbeld. Mag, mag het zonder muziek? Ja, veel prettiger? Zet ja. me maar uit. Zo. Dankjewel. Zo. Schrikbelt. Neem me de poëzie af. En ik ben een brievenbesteller. Een defecte toerenteller. Een man zonder toverstaf. Trik me mijn maskers af. En ik ben een gesteven minister. Een gediplomeerd redetwister. Op weg naar mijn marmeren graf. Een sukkel en sukkeldraf. Op weg naar het avondrood. Op mensenliefde staat straf. En de sukkels moeten dood. Hm. Nou, ik vind het een mooie keuze, Peter. Dank je. Ja. Dankjewel voor het voordragen. Graag gedaan. Sterkte nog even. Ja hoor. Oké, okay, dag. Hoi. Ja, hij is dus uh, overleden. Waarschijnlijk gisteren, maar in ieder geval is het zojuist bekend geworden. Gerrit Komrij uh, is niet meer onder ons. 0800 1121, als je het fijn vindt om iets van zijn werk te laten horen... dan uh, vinden wij dat ook fijn. Bas, nacht. Ja, goeienacht mevrouw. Hallo. Ik wilde ook graag wat aanvullen van dokter Oetker. Ja, vertel. Uh, dokter Oetker was een chemicus bij mij weten. En die had zich toegelegd op de voedingsmiddelen. En is daarbij de grondlegger van een heel groot familieconcern. Bij mij weten is het nog steeds in familie. En zij zijn ook nog, dat is misschien ook een leuke aanvulling... Zij zijn ook nog eigenaren en oprichter van de Hamburg-Zuutlijn. Dat is een heel grote rederij die een verbinding onderhoudt met uh, Zuid-Amerika. Ja. En... en uh, Waarvan zij uh, onder andere bekend zijn. met hun zogenaamde kapschepen. Dat uh, kan oh. zou ik maar zeggen. Oh. En een behoorlijk grote rederij ook trouwens. Oh, oké. Okay. Dus het is een behoorlijk groot uh, familieconcern. Maar dat is niet uh, kapitein Oetker? Nee, uh, nee. <laughs> nee, Nee. Nee, nee, nee, Dokter Oetker is echt wel de chemicus die de grondlegger was. ...van het bedrijf van wat het, het nu is. Ja. Ja, nou, nou. ja, dat was het eigenlijk. Ja, leuk zo'n familiebedrijf. Ja, ja. Ja, ik zou best eens gewoon zo willen zijn, ervan. Nou ja, als met, met iedere dag schepen en puddingjes. Dat ja. klinkt inderdaad niet verkeerd. Dankjewel, Bas. Oké, okay, goeienacht. Goeienacht, dag. 0800-121-Frans. Goeienacht, Amsterdam, Amsterdam. Ik heb ook nog een hele kleine aanvulling op die dokter Utke. Ja. Uitker, wat die meneer net zei, dat, dat klopt. In, in Duitsland is het Utke. Ja. Maar in Nederland ook. Enkel dat het werd in Nederland al verkeerd uitgesproken. daarom heeft de familie jaren geleden. is naar de rechter gestapt dat het hier ook in uh, reclame en zo als Utker uitgesproken moest worden. Vandaar dat men nu de laatste jaren in Nederland ook Utke zegt in plaats van. Echt waar? Uitker. Ja, dat hebben we jaren geleden in de krant gelezen. Oh, wat grappig. Ik heb het nog nooit gehoord, dokter Utker. Dus als er in de reclame Utker wordt gezegd... dan kunnen ze een schadevergoeding eisen. De familie wat een toestand, Uitker. ja. Dat wil ik nog even aanvullen. Nou, dan gaat me nu voortaan dan heel erg in reclames. Dankjewel, Frans. Oké, okay, dag. Dag. 0800 1121 Alex? Alex. Ik, ik had een vraag. Nou, dat is mooi. Want daar zijn euh, we voor. Ja, precies. Uh, ik had een vraag, en die is deze. Als je iets laat vallen, bijvoorbeeld een kopje of zo, dan heb je een reflex. En ik doe altijd de uh, handen omhoog. En mijn vraag is, uh, wat is de functie daarvan eigenlijk? En het hoeft niet per se een kopje te zijn, maar ook, het kan ook iets anders zijn. Dus ja. Als, ja, je hebt je, hebt je geen handen en je laat het vallen en je doet je handen omhoog. Dus uh, ik vroeg me af, waarom doen we dat? Ja, ik probeer het even, maar dat is inderdaad zo. Ja, dat is, uh, ik ben er eens op gaan letten, denk ik, ja. Is het niet gewoon, hou je niet je handen voor je gezicht? Dat als je een kopje of zo laat vallen, dat je dan je handen voor je gezicht houdt... om te beschermen tegen vocht en glas, splinters en uh, dat soort dingen? Ja, dat zou kunnen, maar als je een pen laat vallen, gebeurt het precies hetzelfde. Ja, maar ja, een reflex kan geen onderscheid maken tussen wat jij nee. allemaal laat vallen natuurlijk. Niks. Nee. <laughs> ja, dat nee. eigenlijk niet. Ja, wat een goeie. Laat je vaak wat ja. vallen, Alex. Nou, dat zou mijn hele servieskast leeg zijn. Nou, dat valt maar wel, dat wel mee, geloof ik. Nee, <laughs> dat, nou, ja. je? nee dat, dan, dat valt wel mee, denk ik. Want uh, als ik jou zo hoor. Maar ik, ja, ik heb kleine kinderen, dus daar gaat geregeld iets. Maar ik vraag me af of die die reflex ook hebben. Dat kan ik even niet voor me halen. Ja. Daar ga ik eens op letten. Ja. Ja. Nou, ik ben ja. benieuwd of iemand daar een antwoord op heeft. Dat is wel een lastige vraag. Dus dat zou dan... Uh, nou, nou net... ik, ik, ben heel, ik, ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja. Dus de reflex om je handen omhoog te doen als je iets laat vallen. Waar komt dat vandaan? 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Alex. Dankjewel, Astrid. Jij bedankt voor je vraag. Hoi. Goeiedag. Dag. Uh, Alfred. Ja, goeiemorgen met uh, Alfred. Hallo dezelfde Alfred van vorige week, maar goed. Uh, in ieder geval, het is nu wat korter. Utke. Oh. Utker, uh, Utker uh, was een apotheker. Dus de, de oorspronkelijke, die dus in, achter zijn apotheek... Uh, nou ja, dus wat experimenteer een soort laboratoriumpje had. En dan, toen heeft hij dus op een gegeven moment... Uh, uh, nou ja, dus eind, 18, uh, eind 19e eeuw. 1891 om precies te zijn heeft hij dus de, de nou ja, het in de handel gebracht, precies de hoeveelheid uh, hulpmiddelen om dus uh, mil, uh, een, een bloem te laten reizen per pond en zo. Dat verkocht hij dus in zakjes in zijn apotheek. Ja. En nou ja, dat is dus op een gegeven moment steeds, uh, beter aangeslagen. En uh, uh, uiteindelijk is dat in de jaren dertig is dat uh, uh, nou ja, een, een, als merknaam. Uh, geworden door zijn kleinzoon en die kleinzoon die was ook tevens uh, reder in Hamburg. Vandaar dus die rederij en die vond het ook wel goed om dus een, nou ja, daarnaast nog een firma in in uh, producten genoemd naar zijn grootvader te maken. Wat grappig. Ja. Maar was een is een apotheek was een of is een apotheker ook een dokter? Nee, hij is geen dokter, maar hij, hij mag wel dus DR voor zijn naam. Ja, Doktor, ja, ja. Hè? ja, ja, ja, ja. Dus, uh, Haar dokter, de... apotheker. Kijk aan, <laughs> dok, uh, dokter, august, uh, nou ja, zeker in, uh, zo in de eind van de negentiende eeuw. Toen, toen was het dus jaar, dus de, uh, de jaren tachtig van de negentiende eeuw. is Dus toch wel een beetje een tijd dat men uh, aan wetenschap uh, heel veel waarde hoog hechtte. He, dus uh, nou ja, dus zeker in Duitsland dat het dus de, de titel Dr. Utker. Uh, en uh, maar in ieder geval dus uh, uh, nou ja, in de crisisjaren eigenlijk was dus een ondernemer, ondernemende kleinzoon van, hem, ja. die dus dan dus de, de rederij begon. Want uh, ja. Nou ja, ze werd steeds internationaler. En uh, nou ja, en daarnaast uh, ja, vond hij het ook wel een uh, leuk idee. En dat is dus uitgegroeid tot inderdaad een uh, zeer uitgebreide. Uh, de firma uh, met het bekende ouderwetse kop, uh, kopje, want ik ken het dus als kind. Uh, uh, uh, dan was het Castella kopjes en de oh. dokter Utker kopjes, uh, uh, als uh, wij mee die je ko kon sparen. <laughs> die dokter Utker is overal? Ja, dus uh, het is dus uh, nou ja alle, alle soorten bakmeel, pannenkoekenmeel. He, dus Nederland is dan Koopmans... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik maak reclame misschien. Nou. Maar in ieder geval, kijk, dus de, dus, uh, daar heeft hij dus altijd wel een aardige concurrent in gehad. Maar in Duitsland is het keur wat Koopmans in, in, in Nederland is. Dus, uh, maar het begon dus allemaal, want als ik nu... Als ik, uh, als met jouw ik, uh, Ja, maar als ik dus een taart bak, dan moet er bij 500 gram bloem één zo'n zakje bakpoeder... Ja, nou, dus was dat, dus... dat, dat was dus... Dat was dus zijn, uh, zijn product als apotheker. Of tenminste ja. zoverre dat hij dus als apotheker de juiste gistverhoudingen en dergelijke allemaal... Dat had, had, zat hij gewoon als apotheker in zijn eigen laboratoriumpje achter de winkel... en verkocht medicijnen en verkocht daarnaast ook dingen om uit de uh, gemakkelijker uh, het, het eigen brood. Want toen was er nog niet zo'n uh, broodfabriek en dergelijke. Maar ik vind het al zo handig om te bedenken... dat je dat dan per portie in zo'n klein zakje doet. Ja, dat maar dat gif kun je toch ook nog altijd kopen? Als je dus ja, zelf, uh, je kunt ook zelfreizend bakmeel kopen, maar je koopt ja, toch nee, wel... Ja, dit... nee, nee, natuurlijk geen zelfreizend... Ja, ik heb wel koopmans zelfreizend bakmeel in de keuken staan natuurlijk. <laughs> oh, de, de, om te... Voor maar de, voor de... Uh, dat is dus... Ja. Maar, maar dat uh, is dus daar helemaal los van... Uh, Kijk, het, het, het car is dus, uh, nou ja, heeft, heeft dus een heel assortiment. Uh, ja. Uh, nou ja, en dat is dus begonnen met, met apothekerszakjes uh, voor, met gist. En dat kun je nog altijd bij een dro uh, gist, uh, uh, drogisterij. Is dan uh, meer een drogisterijartikel geworden. Oh. Uh, lange tijd. En, en uh, nu ook in de, gewoon in de supermarkt. Dankjewel Alfred. Jo. Dat Tot hoort. Dag. Dag. Dr. Utker. Dat is een goede reden om de Thompson Twins te draaien. En Dr. Dokter. Dr. Dokter. I saw you there. Just standing there. And I thought I was only dreaming. Dokter, dokter. En het is dus dokter Utker. Dat we dat voortaan weten. Mevrouw Snoek. Ja, ik wil nog iets over Utker ja. vertellen. Nou, ik moet eerlijk zeggen. Ik kan niet genoeg krijgen van de cv van dokter Utker. <laughs> <laughs> nou, uh, het is een, uh, een Duitser uit Biedenveld. Dat werd al verteld. Oorspronkelijk. En hij uh, was een... Uh, Voedselingenieur of apotheker, dat werd gezegd, maar geef ze ook, tot, nou, dan tot voedselingenieur. In ieder geval, hij maakte dus bakpoeder, wat hij dan in uh, het meel deed. Ja. En dat is, maar er werd op dat moment ook H.O. Havenmout uitgevonden en cakemeel. En u kan zich misschien nog wel herinneren, dat wij, althans ik, ik ben 78, <lacht> dat we voor de oorlog, en nu zie ik het soms nog wel, kweker, h oot, havenmout hebben. En dan zie je die grote pakken met het bovenstuk geel en er staat dan havenmout. H-O, kweker, H-O betekent hot, oot. Of, ehm... Um, um, oh, ja. Hot, oot. Dus kweker, havenmout, oot. En die dokter Utker, die dacht, nou, of Utker. Ja, nou, ja. dokter Utker. Die, die dacht van, ik ga het maar ook nog doen, dat havermout. En die ging havermout met fruitmix erdoor doen. En hij heeft ook nog met punnetjes gemaakt. Een appelpluimentaart. Um, of prunes heette het dan. Maar ja. in ieder geval, daar is hij dus druk mee geweest. Ja, nou. Maar die dokter Utker had al een voorganger in Nederland, buiten de Quakers. Want de Quakers is een beetje een religieuze groep uit Engeland. En die houden de stilte als de natuur, als hun god. Ik overdrijf, maar om het een beetje simplistisch te zeggen. Ja. Er is dan altijd een religieuze bijeenkomst en dan ben je dus een tijdje stil... ...en dan eer je god en alles dat de natuur gemaakt heeft. En dat zijn de Quakers. Die hebben een tijd onder professor Banning in, langs de kust gezeten hier in Nederland. En die eten havermout? Nee, havermout <laughs> als Quakers. Maar die hebben dus ook de kweker avondmout. Ze moesten natuurlijk ook geld hebben. Ja. Maar in diezelfde tijd was er in Deventer, en zeker meneer Noori, ook een apotheker. En die ging met vanier van der Landen samen. En het was een, uh, een maler dus die meel maakte. Mm -hmm. En die hebben in een tijd dat mail, meel. maar uiteindelijk is organon en. Van de landen, en dat heette toen in Devon de van de landen, is uiteindelijk opgegaan in Organon. Dus Noori van de landen in Devon zijn opgegaan in Organon. Daar is de pil uit voorgekomen. Daar hebben we ons uh, Organon-worstje. Uh, een Organon-worstje? Even... Dat klinkt echt heel vies. <laughs> ja? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Een Organon-worstje. Ja, een organon. Nee, een Organon. Een, um, sorry. Een. Um, Nee, niet van de Organom. Hier maak ik even een fout, maar Noorin wow. van der Landen ging op in. En dan kan ik die grote fabriek niet meer herinneren. Maar waar de Organom ook vandaan kwam, in Oost. Wow. Ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, die Oetke. Ja. Die ging ook een gegeven moment in 1999. Ook uitbreiden. Er was inmiddels een kleinzoon. En die ging toen met de Nuts Ora verzekeringen. En die ging met de Delta Lloyd. En in 2000 is hij samengegaan. Met die Unilever Danone. Vandaar dat we dus nog wel eens op voedselmiddelen dokter Oetker zien staan. Dat is nog uit de oude tijd. Dat mogen ze dan houden, die naam. Maar dat wil niet meer zeggen dat die Danone dokter Oetker alles uitzoekt. Oh. Dokter Oetker ja. heeft helemaal niet de trilpudding bedacht. Nee, wel nee. Dat, die oh. hebben zijn kleinzoons gewoon geïncorporeerd, gefusierd. Slimmer Slimme Geen fusies, maar het is natuurlijk een hele mooie naam om die te houden. Dokter Oetker. Ja, dat is ook zo. Het klinkt wel heel vertrouwd. En dat klinkt dus uit... Dat komt dus vanuit 1878. Maar hij heeft dus nooit achter in de apotheek een beetje een pizza staan kleien. <laughs> Nee, nee, nee. Maar dit is waarom dus wij nu de dokter Oetker eten. Ja. Omdat een kleinzoon er een groot bedrijf van heeft gemaakt. Ja, nou, dat is, uh, dat is denk ik een manier met een heel mooie is boot. In de, is in de noord opgegaan. En zo ik zei, de pil, maar nou kan ik even niet op, die, op, die, op de bedrijf komen. Heet het dat niet Organon? Ja, ik weet het niet. Ja, Organon die gaf toch de pil uit. Ja, de over. pil wel. Ja, nee, oh, daar is nog zoveel over te doen geweest. Want er uh, uh, zijn steeds minder banen. Maar ja. dat Worstjes in me nu dwars. Ja, Worstjes ook. Maar je kan ook nou niet meer op die naam komen. Want uh, ik weet het daarom omdat dat mijn echtgenoot daar werkt. En zei, nou krijgen we dus in vervolg met de kerst. De pil in het kerstpakket. Ja. De <lacht> nou ja. Vandaag. Die, geen slechte combinatie. <lacht> nee, nee. Nou, Oké. Okay. Dat was me even nou. Nou, dank u wel voor het verhaal, mevrouw Snoek. Oké. Okay. En een goede ja. nacht nog. Dank je wel. Dag. Antoinette. Dag Astrid. Hallo. Hallo, Hoi. over de AOW en de bijstand. Ja, ja vertel. Dat zijn twee aparte wetten. Ja. De Algemene Ouderdomwet en de bijstand komt van de wet Werk en Bijstand. Ja. Ik heb nu inmiddels allebei. Althans, de bijstand ben ik nu Zuid. Ik zit inmiddels in de AOW. Het verschil tussen de inkomens is ongeveer 75 euro. De AOW is 75 euro uh, meer. Ja. Het bedrag van de bijstand is gerelateerd aan, het, aan 70% van het minimumloon voor een 22-jarige. Minimumloon voor een 22-jarige is 935,81 euro op dit moment, ja. inclusief vakantietoeslag. En de bijstand voor een alleenstaande is precies hetzelfde. En de AOW is gelijk aan het minimumloon. Euro, ja, Iets hoger dan, ja. En... AOW is een recht, heb je ook premie voor betaald mm. en bijstand is een vangnetmaatregel. Ja. Maar heb jij dan enig idee hoe het zo kan zijn dat de, um, uh, dat de AOW met 5 euro omhoog, gaat per, um, omhoog gegaan is per 1 juli en de bijstand met 9 cent? Dat wordt onderling, het zijn twee wetgevingen, dus de maatregelen die vallen niet voor elk bedrag hetzelfde uit. Ik weet niet goed hoe ik dat uit moet leggen, maar als je dus uh, WO krijgt, dan kun je ook dus weer, daar zijn weer bepaalde voorwaarden voor, waarop je wel korting krijgt of wel extra bijstand, terwijl je dat met bijstand niet krijgt. De oudere is ouder en die, daar staat dus van vast dat ze in vergelijk uh, andere dingen niet kunnen missen in hun leven... maar toch moeten betalen en uit hun inkomen niet kunnen betalen... dus bij de bijstand daarvoor terecht mogen. Ja. En dat mag de bijstandcliënt dan niet. En er is ook het verschil dat op, op dit moment... Uh, maar dat is, dat is dan weer een andere categorie bijstand... die gezinstoestanden. toestanden. Dat, dat, dat is echt een heel ingewikkeld gebeuren. En kun jij een beetje rondkomen... Ik heb het tot nu toe allemaal, dus vanaf 1974, behoorlijk gezond rond kunnen krijgen, maar het gaat nu eng worden. Ja? Ja, als je alleen dat al je eigen bijdrage. Uh, uh, het is geen vaststaand gegeven. Als je elke maand weet wat je kosten zijn, dan kun je je daarop instellen. Ja. Maar je weet je kosten niet. Dit moet vervangen worden, dat moet vernieuwd worden. Daar moet je aan bijdragen. Uh, die komt de, de, de eigen, de, je, je kiest niet welke dag of, uh, je ziek wordt. Wanneer je bij de huisarts komt en wanneer je medicijnen. Je nee. kiest niet voor uh, wanneer je het mag betalen. Dat doet de, de zorgverzekeraar. Ja. En dat maakt het zo vreselijk moeilijk. Ja, dat begrijp ik. Ja. En in zijn geheel wordt alles ongelooflijk veel duurder. Ja, dat merk je toch ja. wel? Ja. ja. Ja, tot aan de, de gekste dingen. Uh, dat opeens dus uh, een, stukje, uh, een, een bloknoot van papier is opeens duurder. Nou, ja. Dan denk ik, is dat allemaal dan al die grondstoffen worden die opeens duurder? En waarom horen we daar niks van? <laughs> en dat zijn er nog maar kleine dingen. Maar je schuist naar een je zwik je dood. Ja, ja. En wat is nou hetgene waarvan, wat jij jezelf moet ontzeggen? Dat je zegt, van nou, als ik toch meer geld had. Ik, ga niet, nooit, ik ben al vanaf 1974 niet op vakantie geweest. Ja. Want je vakantietoeslag is een. Dat weet je dat je dat op een bepaald moment krijgt. Dus heb je daarvoor, en dat gebeurt vrijwel altijd. moeten hoe noem je dat, lenen. dan betaal ik daar, daarvan terug. Ja, ja, ja. En ik zet het overige restje zet ik weer als een kleine reserve voor het komende jaar. Ja. En dat is niet gezond. Dan is het extra. Nee, vakantie hebben we nodig. Je raakt sociaal afgesmakt. Je gaat buitengesloten. Want je hebt een heel ander leven dan het overgrote deel van de andere mensen. Niet omdat je zo vreselijk arm bent, enzovoort. Maar bepaalde dingen kom je helemaal niet aan toe. Daar kun je ook niet over praten. Maar zoals wat dan? Wat zeg je? Zoals wat? Eh. Nou, dat men veronderstelt dat je dus op vakantie gaat. Ja, ja, ja. Dus het begint over die van hun en ik zit dan dus... Ik ben daar ook in geïnteresseerd, want daar kun je ook dingen van oppikken. Dus hoe, hoe leuk mensen het gehad hebben... of wat ze zelf nog op een moeten improviseren, waardoor het nog leuker werd. Ja. Maar dan moet jij dus gaan zeggen van... als het je gaat vragen, waar ben jij geweest? Nou, ik nergens. Nee. Dat doe ik niet. Ja. Ik zeg altijd maar, oh, het komt vandaag of morgen. Ik weet nog niet waar ik naartoe ga. Ach. Nee, dat is niet zielig. Nee. Ja, dat vind ik wel een beetje jezelf. zielig. Dat hoort er ook ja. bij. Ja. Als, als minima moet je je ook voortdurend beschermen. En daarom vind ik het heel... Ik vind het eigenlijk vals van de regering... dat ze nog steeds geen juist besef hebben... van wat mensen met minima, wat dat voor leven is. Ja, nee, dat begrijp ik. Als nou... je moet leven van waar een 22 jarige met een volledige baan dus... Dat is zijn inkomen en daar moet jij dus alles van doen. Wonen, ja. werken, wonen, uh, uh, eten, hoe noem je het allemaal maar op. Ja, wat ik ook nog vaak hoor van mensen die uh, uh, in dat soort situaties zitten... die zeggen bijvoorbeeld cadeautjes, dat je niet naar verjaardagen gaat... omdat ja. je dan altijd weer cadeautjes ja. aan moet schaffen. En ja. dat is dan net een extra kostenpost die je uh, niet... Ja. Uh, ja. Nou ja, ik heb de mensen om me heen, dus waar het dus gewoon vast ligt. Eh, ik wil van hun ook niet iets, tenzij het iets zelf gemaakt of, of een mm -hmm. bos bloemen van geplukt. En eh, ik zeg altijd, ik kom zelf, ik ben het cadeautje. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is een mooie manier, inderdaad. Ja. Ja. Maar het is niet leuk. Nee, dat begrijp ik. Nou, dankjewel Antoinette voor je verhaal. Oké. Okay. Oké, okay, dag. Dankjewel, dag. Mevrouw van Dijk. Ja. Ik Goeie. heb daar even moeten wachten. Ja. Maar ik heb geluisterd naar alle interessante verhalen. Ja. Ik heb een gedichtje van uh, Gerrit Achterberg. Ja, ik heb er meerdere. Dus ik heb een keus proberen te maken. Dit heet De Dichter. Maar u weet dat het Gerrit Komrij is die overleden is, hè? Ja. Maar u, wat, wat zei ik dan? U zei Op Gerrit Achterberg. Achterberg. Oh, ja, ja, ja. Nee, sorry. <laughs> nee, dat geeft ja, helemaal niet. Ja, ik heb maar dichtbundels voor <laughs> me liggen. Ja, nee, uh, het heet De Dichter.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 Wanneer jij spelt, zei. Hij zei, ach, wanneer jij dacht, zei. En daarom wilde hij leven. Nou, ik... Dat was het. Ja, ik wil steeds zeggen, wat, uh, wat kiezen jullie een mooie, mooie gedicht uit? Maar ja, ja het is natuurlijk... Uh, het is gewoon mooi materiaal. Ja, het is toevallig dat ik... Uh, ja, ik heb hier nog een en het heet Dodenpark. Dat is natuurlijk ook wel... het toepasselijk...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 Nou is het, u zei, ik heb ook uh, Gerrit Achterberg staan. Die is al even overleden, maar en, uh, Gerrit Komrij is dus uh, vannacht bekend geworden dat hij overleden is. Uh, he, u zegt, ik heb nog meer dichter staan. Hoe, uh, hoe staat uh, Gerrit Komrij in dat rijtje? Is dat een van uw favorieten nou. of is het ik heb dus uh, verschillende dichtbundels en onder andere Domweg Gelukkig in de Dapperstraat. En daar zijn een heleboel gedichten van uit de Nederlandse literatuur verzameld. Ja, dat is handig. En ja. ik ben even gaan bladeren en toen vond ik er dus een paar. Ja. En het andere boekje, dat is... Uh, Familie duurt een mensenleven lang. Ja, en dat gaat over moeder. Uh, en, maar dat is Gerrit Achterberg. Ja, Want Ik weet niet of daar uh, iets in staat van aan Gerrit Komeren, maar dat kan ik nog niet zo gauw allemaal opzoeken. Nee, maar ik maar vind het ook, ook wel we mooi geweest zo. Ja. Ja. Nou, dat heeft u goed gedaan. Dank u wel, mevrouw Van Dijk. Ja, geen dank. En een blij. fijne vrijdag. En, en hoor ik dat u weggaat? Oh, dat hoop ik toch niet. Van wie hoort u dat? Want dan weet u het eerder dan ik. Oh, nou, ik, ja, ik ben dus uh, uh, zo tegen uh, half vier of zo begonnen met luisteren. Ja. En toen, uh, toen had u iets dat u met een man... Naar Frankrijk ging Oh, <laughs> nee, ik, ja, het was heel grappig. Er belde iemand die ik nog nooit gesproken heb, maar met, uh, met wie ik al heel lang voor een ander radioprogramma af en toe iets inspreek. Oh ja. En in dat radioprogramma, het is een soort hoorspel, er gebeurt van alles en daar refereerden we even aan. Oh. Maar ik, ik denk, ik voor ik zover zo ik weet. Ik om vrijdagsmorgens of vrijdagsnacht om te luisteren. Oh, gelukkig. Want het <laughs> laatste wat ik gehoord heb is dat ik hier nog wel even zit. Nou, maar je weet het nooit hè, met de huidige omroeppolitiek. Uh, nee, nee. <laughs> nou ja, dan genieten we van ieder moment. Nou, dat lijkt ja. me altijd een fantastisch idee. Dank ja. u wel, mevrouw Van Dijk. Ja. Daag, dag. Mag ik wel ja, dag. Ja hoor, dag. Wim. Wim. Uh, bedoelt u mij? Dat weet ik niet als, als je Wim heet. Uh, nee, ik ben Jan uh, weer. Oh, nee, dan bedoelde ik je niet, maar als je er toch bent, zeg het maar. Uh, het verschil tussen de AOW en, uh, en de bijstandsuitkering. Ja, 70%. Dat komt op een heel ander en even simpel principe. Ja. Als je 65 jaar bent, dan ontvang je AOW. Ja. Dan betaal je het niet. Nee. Dat scheelt alweer gauw 11% ongeveer. Oh ja, dat scheelt inderdaad. dat, scheelt met ja. die veld, dat ja. is veel. Dat is naar zoekbaar. En er komt nog een factor bij. Als je 65 jaar bent, dan krijg je dus een uh, bejaarde-aftrek. Waardoor dus het netto-bedrag... ...daardoor hoger uitkomt, terwijl het bruto vermoedelijk gelijk ligt aan uh, dat bijstandsminimum. Ja, dat is eigenlijk heel logisch. Uh, ja, als je het weet is het alles even logisch, mevrouw. Ik had het zelf kunnen bedenken. Uh, ja, precies. Dat met de beste uh, <laughs> ideeën natuurlijk. Dat is altijd zo, inderdaad. Nou, hartelijk dank. Alsjeblieft. Oké, okay, goeie vrijdag. Dank u wel vanzelf. Dag. Wim... Ja, met Wim. Ah, dat wat was ik Wim. Dat ook voor. Uh, ik heb een vraag. Ik uh, hoor vaak op de radio. als er een ongeluk gemeld is, bijvoorbeeld al daarheen. er is een dode gevallen. Nou, dat vind ik zo'n rare tekst. Ja. Ben ik daar de enige in, of zijn er meer die dat vreemd vinden? Ja, dat is uh, het. Er is, is een, een, goede een dode vraag. gevallen. Ja, ik zou ook niet weten wat ik anders moest zeggen. Maar, of moet horen, maar. Uh. Ja, en vaak, uh, vaak zijn ze helemaal niet gevallen. Nee, nee. Nee, daarom juist. Er is een dode geval. En ik denk, nou, heb je het weer. Zo heb ik op de school van journalistiek geleerd... dat het, je mag nooit zeggen een dodelijk slachtoffer Nou, er is iemand overleden. Oh ja, dat kan ook. Ja, ik zeggen, er zijn allerlei mogelijkheden. Maar ik hoor elke keer weer, er is een dode geval. Nou, ik denk, ja, yeah. nou... En daar erger ik me dan aan op de een of andere manier. Ik denk, nou ga ik bellen. Dus dan ben ik gewoon nieuwsgierig of er meer Nederlanders zijn... die het raar vinden of dat ik het raar al de enige ben. Maar, en stel, dat ik, stel dat ik het nieuwsbericht moet lezen... en ik zeg van nou, er is een, uh, een uh, ongeluk gebeurd daar en daar. En uh, bij het ongeval zijn twee doden gevallen. Ja. En in plaats daarvan lees ik... Uh, er is een ongeluk gebeurd, daar en daar. En uh, bij het ongeluk zijn twee mensen om het leven gekomen. Dat kan ook. Ja, er zijn twee, twee ja, zoiets. Ja. Maar ik vind een dode gevallen, ja, waar komt dat weg? <laughs> ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, 0800 1121 voor een talenwonder. Ja, dacht ik ook. Die zijn er wel. Ja, dankjewel Goed. Wim. Oké, okay, ik wens je veel succes met het programma. Ik uh, jou ook, met luisteren. Oké, okay. ja. Ja, dag. Dag. dag. Roderick. Lodewijk. Lodewijk. Ja, hallo Astrid. Hallo. Um, ik heb een uh, aanvulling, een kleine aanvulling en een vraag. Ja. Uh, de aanvulling gaat uh, over uh, Organon. Ja. Uh, er was een meneer, die heette Zwanenberg en die had een worstfabriek. Ja. In Os. Ja. En met het afval, dat wilde hij nuttig uh, gebruiken. Toen heeft hij een chemische student in de arm genomen... En die heeft proeven daarmee gedaan en de uitkomst was dat organon uh, ontstaan is. Dat is heel in het kort het verhaal. En die Zwanenberg die had dus die worstfabriek, daar, daar, de, die mevrouw kon even die, die naam... Die uh, wilde op Zwanenberg uh, komen, maar hoe heette die worsten dan? Zwan. Oh, Ja. Worsten van Zwan. Ja. Oh, Ja. Goed. En de, de vraag dat, uh, die was. Ik zit al een hele tijd. Ik kom vaak langs een. Uh, langs spoorwegen en zo. En dan zie ik al dat split onder die rails en onder die bielsen. Uh, liggen. En dan vraag ik me af. hoe is die uitvinding ontstaan? Ehm. Um, de moet, in, in, in het begin zullen ze toch die bielsen gewoon op de grond gelegd hebben... en dan zal dat ijzer wel gebroken zijn of zo. En ik zou graag <laughs> willen weten hoe, dat, hoe er iemand op dat idee gekomen is... dat over de hele wereld nu dus de bielsen en de, de, dus de, de spoorlijnen... in dat, of in dat split, dat, dat die gehakte rots liggen, weet je wel? Ja, yeah, yeah. het is heel grappig, maar die vraag is al eens geweest... Ach, oh, ja, sorry. maar volgens mij... Nee, dat geeft niet. Want ik kan me ook wel voorstellen dat je niet de inhoud van dit programma... van de afgelopen 27 jaar uit je hoofd kent. Oh, ja, maar, nee, okay. maar het is wel... Ik, want ik vergeet ook altijd de antwoorden weer. Dat is heel praktisch in, ja. uh, in mijn beroep. Maar volgens mij had het uh, te maken met uh, trillingen en dergelijke. Ja, natuurlijk. Ja, Gewoon okay. om het vast te leggen. En dat uh, dit was dan het beste materiaal, omdat het en zwaar was... En uh, makkelijk hanteerbaar door de kleine stukjes natuurlijk. Oké, okay. goed. Nou, dat maar, weet ik. Maar mocht er nog iemand een aanvulling hebben, dan is die aanvulling van harte welkom. 40801121. Okay. Dankjewel, ja. Lodewijk. Dankjewel. Dag. Dag. Meneer Kuivenhoven. Ja, hier is. Ja, ik, uh, ik is heb hier. niet alles gehoord. Maar ik uh, heb dus uh, even wel die kwestie uh, gehoord over Utker-Utker. Ja. En de, uh, dat is namelijk te verklaren waaraan dat ligt. Oh. Uh, denkt u aan de naam Goethe? Ja. Dus ze zeggen niet Goethe, ook niet Goethe. Uh, maar, uh, of uh, Goethe, hoogte, maar het is Goethe. En die oemlaut die wij in het Duits kennen, het is een kwestie van oemlaut. Ja. U weet, een, een, uh, in het Duits, de oemlaut zijn twee puntjes. Dat is een rudiment, een, een overblijfsel van een E die vroeger boven de voorafgaande klinker geschreven werd. Oh. In uh, pakweg de 16e eeuw heeft men dus wel de gewoonte gehad... om die E, die vroeger achter de klinker geschreven werd als omlaut... om die boven te gaan zetten. En tenslotte is dat uh, overgegaan in twee puntjes. Maar in sommige eigen namen is die E gewoon blijven staan... Dus vandaar dat we uh, dus, uh, Goethe als OE achter elkaar schrijven. Ik vind het nogal een stap van een één naar twee puntjes. Ja, maar als je dus. Uh, dus het, het is natuurlijk gemakkelijk. Het, het is een kwestie van. Uh, tenslotte, dus gewoon uh, een, een handigheidje. Ja. He, dus de overgang van. uit de, de reeks van letters halen de eer bovenzetten zetten en op de lange duur, ach, nou, even twee puntjes... en dan geven we hetzelfde aan. Ja, nou, de, de, fijn dat dat ook nog even duidelijk is. Ja, ik ben, ik ben dus Duits leraar geweest en vandaag dat ik dat hoorde... dacht ik, ja, die kwestie utker Utker. Ik, <laughs> ik kan me dus voorstellen, het is gewoon een verhaspelen... als hij dus als Duitser die naam draagt en ze, ze spreken dat dus totaal verkeerd uit. Het heeft dus gewoon een, een heel... Uh, ...duidelijke achtergrond. Maar zegt u Utker? Natuurlijk is het Utker. Ja, u moet het goed zeggen natuurlijk. En zegt u ook dokter? Ja, het is natuurlijk nog steeds Herr Doktor in het Duits. Ja, ja. ja dus u gaat naar de supermarkt en u vraagt... ...heeft u nog pizza's van Herr Doktor Utker? Nou, dan maakt u het ingewikkeld. Uh, het is namelijk zo, ik kom uh, vrijwel nooit in de winkel. Oh ja, nee, dat is uh, de. <laughs> ik sta ook nooit achter het gas van huis. Of, uh, ik, ik maak ook nooit iets klaar of vrijwel niet. Dus uh, Dat is niet mijn zaak. Nee, dan kunt u gewoon uh, uh, dokter Oetker of Utker gewoon even links laten liggen. Maar ik ben blij dat u het even toegelicht heeft. Dank u wel. Uh, tot ziens. dienst. Ja, dag. Corjan. Ja, eh... Uh... Twee dingen over oh. uh, de schrikreactie ja. en vallende doden. Dat ja. wil je eerst. Doe eerst maar de schrikreactie. Schrikreacties. Nou ja, schrik is uh, een vorm van paniek. En paniek is vluchten of bevriezen. En ja, je maakt een afweergebaar tegen om, om iets te beschermen. En nou ja, er zijn mensen die slaan hun hand voor de mond... Uh, Laat ik niks verkeerd zeggen. Uh, mond dicht. Of een, een afwerend gebaar om wat is er kwetsbaarder dan het gezicht, het hoofd. Ja. Dus om het hoofd af te schermen. En anderen die reageren meteen en pakken wat er gevallen is. Uh, dus dat is het verschil tussen bevriezen en, uh, en vluchten. Ja, nou heel logisch eigenlijk. Ja. En vallende doden. Ik denk dat ja, heel veel uitdrukkingen waar je over nadenkt uh, zijn, heel raar. zijn vreemd. Ja. Maar die moet je altijd in een historisch context zien. En iets, wat mij, iets zegt mij dat dat uh, waarschijnlijk de uh, oorlogstaal is. Van mensen die sneuvelen en die vallen. Ja, het is het beeld dat je erbij hebt, hè? Ja. Want het beeld klopt wel. Kijk, het is heel raar als iemand uh, bij een auto-ongeluk om het leven komt... dan is die niet gevallen natuurlijk. Maar het beeld wat je hebt bij... Ja, bij inderdaad... Nee, maar, nee maar ik denk dat het met de tradi veldslag. traditie te maken heeft. Uh, uh, er zijn doden gevallen tijdens uh, de veldslag bij... Nou, noem maar wat. En nou, dat is blijven hangen in de taal. En is, uh, wordt dan een, een begrip... Dus dat, dat zijn dan vallende doden, maar ja, dat heeft niks te maken met de positie waarin nee. ze gesneuveld omgekomen, of nee. wat dan ook zijn. Ja. Nou, mooie verklaringen. Nou ja, dat Dankjewel. Graag gedaan. Goeienacht. Hoi. Hoi. Liddy. Hallo. Hallo. Zeg... Met Astrid spreek ik, hè? Ja, Lien. Ja, ik heb een vraagje. Nou. En het gaat over radiozenders. Ach. Waarom is er niet een aparte radiozender voor sport? Er zijn er bijvoorbeeld <laughs> twee voor klassieke zenders. Is dat alleen maar een kwestie van geld? Nee. Want dan nou zit het geplakt aan ander nieuws. Ja. En dan denk ik, waarom, waarom is dat eigenlijk? Want ik vind het toch een aparte categorie, zeg maar. ja. En dan wil ik weten, is er nou een, een, een aparte oorzaak voor dat dat bij elkaar moet? daar kan toch een aparte zender voorkomen? Ja, ik en vind ik het grappig dat, dat je het dat zegt. We, dat er genoeg mensen ja. zijn die daarvoor willen sponsor zijn. Ja. Ja, het is, ja, het is grappig, want um, uh, uh, dit, ik werk nu zo'n 18 jaar bij de radio. Voor en achter de schermen of voor en achter de microfoon, zoals je het maar zegt. En dat is, ik heb alles geanalyseerd. Ik heb, oh, oh, is het alweer zo laat, ja? Hij loopt 3,5 minuut voor, Liddy. Ja, mijn die loopt altijd een beetje ja. hard. Ja, maar, ik moet u iedere keer weer na een paar dagen. Je moet hem iedere keer een stukje, een stukje vooruit. De wijzers weer een stukje vooruit doen. Nou ja. nee, maar ik heb van alles geanalyseerd ook. Want ik heb natuurlijk urenlange discussies altijd met mensen over gesproken woord en muziek. En waarom geen Nederlandse muziek en waarom dit en deel. Altijd discussies over. En overal heb ik dan meestal wel een antwoord op. Maar hier weet ik het antwoord ook niet op. Nee, ik bedoel, zo'n zender is toch zo uh, volgemaakt, lijkt me. Nou ja, dat dachten ze natuurlijk ooit bij de televisiezender Sport 7 ook. Dat heeft niet lang geduurd. Nee, maar hoeveel tijd gaat er niet in, in sportuitzendingen? Besprekingen, uh, reportages, noem maar op. Ik denk dat dat niet zo'n probleem zou zijn. Nabeschouwingen, uh, noem maar op. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja. Ja, nee, ik, het valt mij ook op. En het, het, ik, ik had ook altijd het probleem, want heel vroeger, dan hebben we het ook al echt over acht jaar geleden of zo, presenteerde ik uh, het programma wat nu Today heet, op, op uh, s'avonds op Radio 1. En uh, uh, dat heette toen nog uh, United heette het. En dan had ik ook, dan sprak ik met mensen over alle zaken uit de actualiteit, maar er zat ook heel vaak sport in. ja. En dat, ik, ik vond het ook altijd zo, van zo'n ander kaliber, maar het heeft een ja, beetje mee het, te maken. Ja, ik vind het echt een, iets heel apart. Ja. En, en nou ja, dan heb je dus de, dus de sportzomer op de radio. Ja. ja dan dat, dat vind ik dan jammer dan, dan wordt, komt het gewone nieuws toch een beetje in de knel. Vind ja, ik. maar ja, dan is de vraag, de, als, dan is de vraag, wat is dan het gewone nieuws? Want moet er dan niet een aparte zender komen voor politiek en een aparte zender voor showbiz? Nee, dat, vind, dat is allemaal. Ja, maar dat is toch allemaal nieuws, hè? Ja, maar het sport is toch ook nieuws. Als wij straks goud winnen op de Olympische Spelen, is het toch ook nieuws? Als, het, ja, als wij maar, maar uit het WK kiezen die, die, die worden. Niks er zijn ook heel veel mensen die hebben niks met sport. Nee, maar ja, ik hoorde laatst, dat is alweer even geleden... hoorde ik een uur lang een interview met Martin Buitenhuis van Van Dikhout... wat ik dan zelf heel leuk vond. Maar eh, er zijn ook heel veel mensen die hebben niks met Nederlands zalige muziek... of met popmuziek. En er zijn ook heel veel mensen... Nee, maar die... zijn er zijn toch ook aparte zenders voor, hè? Ja, maar dat is, zit dus ook op Radio 1. Het heeft ermee te maken of het actualiteitswaarde heeft... Ja. Of het gaat om nieuws en informatie. En of het nou nieuws en informatie over politiek is... of nieuws en informatie over showbiz... of nieuws en informatie over sport... of nieuws en informatie over um, uh, wetenschap... of nieuws dat valt allemaal onder het blokje nieuws en informatie. Ja, maar toch is sport wel een hele aparte categorie. Nou, daar wordt wel, vind ik ook eigenlijk wel een beetje... soms zo ellenlang over doorgeemmerd. Ja... Maar het is met politiek ook wel eens. Ja. Wordt er ook ellenlang over. Weet je, dan hebben we het debat. En het voor, voor het debat. En na het debat. En de reacties op het debat. En de reacties op de reacties van het debat. Is eigenlijk net zoiets. Maar is er nooit over gesproken om een aparte sportzender op te zetten? Ik zou het niet weten. Ik zeg 0800 1121. Als iemand dat weet. Ja. Maar ik, uh, ik ben bang dat Radio 1 dan half leeg wordt. En die andere zender ook half... Maar goed, ik moet eruit voor het nieuws. Ik denk dat er sport in zit, Lydie. Oké. Okay. Dankjewel. Dag. Dag. Of eigenlijk zit er volgens mij op dit uur nog helemaal geen sport in. 0800-1121.